Die de storm heeft overleefd. Ik heb de wind in de rug. En ik klaag soms nog steeds. Maar ik ben. lichter, geloof alleen nog wat ik zie. En ik ken zes akkoorden, maar ik gebruik er maar drie.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 In Noord-Irak zijn bij een zelfmoordaanslag tijdens een voetbalwedstrijd zeker acht mensen omgekomen. Bij de aanslag vielen 120 gewonden. Een man in een pick-up truck vol explosieven reed naar de middenstip. Twee andere zelfmoordterroristen liepen het publiek in voor ze hun bommen tot ontploffing brachten. De aanslag in Tal Afar is mogelijk het werk van Al-Qaeda. Dat had in de regio al gewaarschuwd dat er donkere dagen op handen waren, gekleurd in bloed. De voetbalwedstrijd was tussen twee plaatselijke elftallen. Tal Afar ligt zo'n 60 kilometer van Mosul, waar Sunnitisch-islamitische opstandelingen actief zijn en vaker aanslagen plegen. Griekenland en Turkije hebben vandaag belangrijke stappen gezet in de richting van normale onderlinge verhoudingen. De Turkse premier Erdogan en zijn Griekse collega Papandreou ondertekenden 21 overeenkomsten tussen de twee landen die al eeuwen met elkaar op gespannen voet leven. Ze halen vooral de banden aan op economisch gebied, maar er zijn ook akkoorden bereikt over klimaat en migratie. Zo heeft Turkije beloofd om elk jaar minstens duizend Turkse vluchtelingen terug te nemen die door Griekenland worden uitgezet. Erdogan en Papandreou tekenden de in Athene tijdens het eerste bezoek van een Turkse premier aan Griekenland in zes jaar. De langdurige vijandschap tussen Griekenland en Turkije komt door een serie conflicten, zoals over het verdeelde eiland Cyprus. De voetballers Otman Bakal, Wout Brama en David Mendes da Silva gaan niet naar het wereldkampioenschap. Ze zijn de eerste drie spelers die bondscoach Bert van Marwijk heeft laten afvallen. De selectie telt nu nog 27 spelers. Woensdag vliegen ze naar Oostenrijk voor een trainingskamp. Op 1 juni moet van Marwijk de definitieve selectie van 23 spelers bekendmaken. Het toernooi in Zuid-Afrika begint op 10 juni. Het weer...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 Five, four, three, two, one. at day Sam Sparrow, Corrected in de Riva Star Remix, jawel! Jouw vrijdagavond, zie je het is begonnen! En ja, dat kan maar één ding betekenen. Drie uur lang, ontzettend lekkere muziek op je radio. En ja, de heetste nieuwtjes! Heet van de naald. Nou ja, ik zeg het al Joey, goedenavond! En wat hebben wij vanavond allemaal in de show om even met de deur in huis te vallen? Met de deur naar te vallen, Zandvoort Alijf komt dit jaar ook weer terug. En dit keer op zondag 30 mei, met wie, waar en waarom. Dat hoor je zo. Verder nog feestjes in Bloemendaal van BLM 9. Vier keer dit jaar maar liefst bij BLM 9. Wanneer die gaan plaatsvinden en met wie ga ik allemaal vertellen. Daarnaast komt weer met een festival in Heindhoven. Daar heb ik ook meer informatie over. En natuurlijk over het festival Riverdance op 22 mei. Dat is een behoorlijk uh, lapje teksten uh, wat je allemaal voor vanavond hebt klaarstaan. Natuurlijk ook rond de klok van 10 voor 10. De ja. Waar moet je dit weekend heen? Joey die weet het allemaal. Hij is allemaal weer op een rijtje gezet. We hebben natuurlijk onze vaste Twitter rubriek. Met alles, mm, ja, heet van de naald uh, betreffende alle DJ's. En Joey, ja... Onze mailbox staat hier ook gewoon nog open? Tuurlijk, je kan ons bereiken op ziehet.cfmzandvoort.nl. Oké, okay, nou ja, Chesso heeft ook een nieuwe plaats samen met Diplo. Simon, je hoort meer bij See It op jouw CFM Zandvoort. ja is ja. Ja, maar net is hoe door. je het wil uitspreken En Joey Ja, de winter Wanneer gaat hij uh, nou eens over? Nou zo'n bad in winter kan de zomer alleen maar zinderen Mango's Beach Bar heeft op donderdag goed begrepen Want tijdens Sanford Alive wordt op eh, zondag 30 mei flink uitgepakt Niemand minder dan Gregor Salto, Audio Knights, Raimundo, Sven en Tetero en Michiel Tetero Zorgen de hele avond voor een standwaardige kwaliteitsgrooves en dat met gratis entree. Gratis toegang in een reeks van strandtenten aan de Zandvoortse strand... ...maken Zandvoort Olijf tot een van de drugsbezochte meest legendarische strandfestivals. En met haar Cubaanse aandoende ambiance weet Mango's altijd precies de juiste snaar te raken. Ditmaal staat in twee area's van Zandvoort de meest Caribische oogende palfioen... ...aan keur aan nationale helden. Nationale helden. Om te beginnen niemand minder dan Gregor Salto... ...die met zijn Latin vibes altijd op de heupen werkt... Harlems nieuwe Audionei scheet lijf op met de toegankelijke opzwevende muziek... ...zwevende tussen de elektronica en singers en songwriters. House Talent Prunk komt laten zien wat hij verstaat onder onversneden vierkwartsmaat. Zand voor zijn eigen Memundo vertegenwoordigt de Local Heroes. Harlems DJ gezag Tetro vaardig maar liefst twee van haar jongste telgen af. Sven en Tetro zijn inmiddels bekende gezichten in mango's en de rest van Nederland... Of Haarlem. Hun agenda ligt er in ieder geval niet om... ...en ze voelen zich ook in meerdere settings als vissen in het water. Michiel Tetero is de blog van 2010... ...en dat laat te horen met een dansbare, overtuigende DJ-set. Naast Fysiek biedt Mangos ook dit jaar hun heuse foodcore... ...met internationale hapjes. En natuurlijk de gebruikelijke wereldsfeer... ...die je soms bijna doet vergeten dat je gewoon in de Nederlandse kust zit. Kom dus de 30 ste mei, dit wil je gewoon niet missen. Hey, lees ik er nou goed, Joey, dat het maar bij één strand het is... Er waren toch altijd drie strandtenten? Ja, die, maar uh, dit was maar één dance stage, echt. Oké, okay. nou ja, je had ook altijd bij de andere tent Skyline had je ook altijd uh, toch een leuke line-up staan. Ja? Ja, ja okay. vorig jaar uh, toen ja, je ging het helemaal los. had je er ook heen, maar die was twee jaar geleden niet zo uh, druk bezocht. Ja, die, die ging mee uh, profiteren volgens mij van het succes uh, van Zandvoort Alive. Maar ja, nieuwe eigenaren in strandtenten. Ja, die kunnen een hoop roet in te eten gooien. Voor de hele uh, ja, programmering eigenlijk. Want normaal, ja, het was van oudsher, was het gewoon drie strandtenten. één groot feest. Nou ja, nu alleen nog maar bij Mango's als ik het uh, nou, zo kom Nou, er zal vast en... ook nog ergens een live bandje staan. En een salsa uh, dingetje, zoals gewoonlijk. in ons zo'n disco-edische-achtige uh, ding. Als er wat gaat veranderen, gewoon als je het luistert. Want ja, wij zijn toch de eerste die het brengen, denk ik zo. Want ja... Ik heb nog nergens gezien dat uh, iemand heeft vermeld dat Gregor Salto komt. Ook niet in de krant? Nee, volgens mij nog niet in de krant. Dus, primeur, primeur. Nou Joey, wij gaan gauw door. Virgie, die ken je nog wel, van de Black Eyed Peas denk ja, ik. Ja, en dit keer met LMFAO en David Guetta. David Quetta, Chris Williams, Get in over. En als je dit alles in de mix gooit en je zegt tegen Avicii. Maak jij, maak jij er eens een leuke remix van, dan krijg je dit. Gewoon lekker, gewoon goed. See it time! Dit is see it op jouw see it Let's go. Getting over. Get no getting over. the no good. Passief in Zandvoort. En ja, Joey, we het vorige week toevallig over sneakers. Dat klopt. Wat, wat is ermee gebeurd? Nou ja, even. en alsof ze naar ons luisteren. Ja, heel toevallig kregen we een persbericht in de bus over sneakers. En ja, daar weet jij alles weer van. Ja, dat klopt. Alleen hier is al informatie van een feest dat al geweest is. En dat was afgelopen donderdag. Maar uh, een klein uh, introductietje dan. Ja, want wat gaat er deze zomer komen? Want we hebben sowieso de data uh, van wanneer het uh, gaat komen. Ik ga even kijken of die ertussen tussen staan. Maar in ieder geval... House ...Housecofter Sneakers Music keer terug naar Bloemendaal. Dit is te staan er weer vier spetterende edities op het programma. Te beginnen met de kick-off party die afgelopen donderdag plaatsvond. Dat duurde van 10 uur middag tot middernacht. Ja, met, uh, in biesclub Belim 9. En op de lijn stond Funkerman, Bingo Players, Kids of Rennick... ...René Ames, Carl Tricks, Jasmin Labon, Sandro Silva en MC Janto... Toch een beetje de vaste gezichten ook van uh, vorig jaar. Sinds de opening van BLM 9 in 2005 is sneakers onlosmakelijk in een locatie verbonden. Waar het concept in de clubs al sterke ongels had gemaakt, steeg de populariteit via wekelijke standedities in Bloemendaal naar ongekende hoogte. De mix van trendsetse sneakers-artiesten met de zomerse BLM 9 bleek een gouden combinatie. Volgens transdoen zetten sneakers een stapje terug om ruimte te bieden aan Sneakers Music. Een evenemententak van het gelijkmatige platenlabel en andere concepten. Die lijn wordt deze zomer doorgetrokken. Fans moeten het doen met een slechts drietal sneakers musicfeesten, maar wel drie exclusieve spraakmakende edities. De kickoff was op donderdag 13 mei en vervolgens keert sneakers weer terug op zaterdag 12 juni, op zaterdag 10 juni en zondag 5 september. Ja, nou ja, en mocht jij er gisteren dus bij geweest zijn bij het uh, feest op, bij, van, ja, van sneakers. Nou, laat het ons weten. Hoe was het? Maar ja, er stond een uh, behoorlijke line-up en onze mailbox. Hij staat gewoon helemaal open. Want wij hoorden jullie natuurlijk graag. Joey, Swedish ja. House Mafia. Wat zegt jou dat? Ja, liefde voorbeeld Behind You. Maar die was vorig jaar op het uh, Miami Winter Conference uh, als anthem. En ze hebben dit jaar opnieuw geprobeerd, maar nu met de plaat One. Nou ja, en hoe is het gewoon aangesloten? Nou, dat doet me denken aan Tieste met Pirates of the Caribbean. We gaan luisteren! Hier is Swedish House Mafia! This is one. Ze doen echt qua produ producties echt gewoon goed werk. Maar dat maar is ik denk, minder. Ik denk niet dat het er gaat worden. Het is een leuk plaatje. Ja, nou, het is allemaal geworden, maar dan komt iedereen een beetje ja, die kontjeskussen van de Zweedse maffia. Ja. Chucky heeft er zelfs op de beste plaats van dit jaar al benoemd. Maar daar sta ik ook een beetje raar van te kijken. Nou, dat, dat vind ik nou een beetje jammer. Uh, ja, ieder ja, zijn smaak, maar uh, ja, dit is niet echt een mijne. Nee, nee, helaas, hij is bij Ziet hier afgekeurd. Kijk, de, hoppakee. Zo. Yes. Gewoon weg. Hé, hey, wat we uh, gelijk erbij halen... Housequake! Dat klopt, organisator Rog en hebben er zin in. De show staat als een huis, de zon is besteld en het feest is bijna uitverkocht. Zaterdag 22 mei van 1 tot 11... Ja, is het tijd voor een persoonlijke festival bij Aquabest, namelijk Housequake. DJ duo Rog en zit zitten al weken te sparren in de studio... om een vijf uur durende back-to-back -back show in de puntjes te voorbereiden. Ze maken mashups... ...van zo'n beetje alle tracks die ze maar leuk vinden... ...en dan zijn er nog wel wat. Dus deze brander draait over uren. Naast de audio wordt er ook aan de visuele aspecten gefine-tuned. Vorige week werden in samenwerking met castingbureau A Million Faces... ...filmpjes opgenomen met dansende Housequake-liefhebbers... ...in alle soorten en maten die ieder uur op, uh, op de negen grote ledschermen ...vertoond gaan worden. Helemaal in de stijl van de nieuwe Housequake-single en de videoclip People Are People... Deze trek is te vinden op de Housequake uh, Volume 4 CD. Die tijdens het festival gelanceerd wordt en verkrijgbaar is bij de Merchandise Stands. Waar ook Volume 2 en 3 verkrijgbaar zijn. Tish en de andere gadgets aan de auto koop. Of je bestelt de Housequake CD's via bol.com. Of via de andere CD-winkels. Daar loopt alleen deze week nog een uh, actie. Met een uh, speciale uh, ja, festivalkaarten voor 50 euro. Dus twee kaarten en een CD voor 50 euro bij bol. Nou, er zijn verschillende stages, waaronder de Water Stage. Dat is het hoofdpodium, dat grotendeels in het water is geplaatst. En dat is van 22 mei van 6 tot 11 de tijd om de sterren van de dag te laten draaien. Waaronder Rogan Iwaki. Maar voordat dat zo ver is, is er voor het waterpodium deze dag ook aan de kook gebracht voor Becky Begovic, Greg van Buren, Groove Groovenedix en Jordi Lissius. Rond de DJ booth worden verschillende danswoordjes op verschillende hoogtes gebouwd. De next level in vergelijking tot vorig jaar is de afstand tussen het publiek en de DJ-boots verkleind. Dat maakt alles geheel intiemer, maar zeker niet minder spectaculair. In contrast met het kleurrijke hoofdpodium staat de smaakstof area. Lekker basic in de tent gaan smaakwaters Warm Fellow, Cabal Unliebe en, en GMS en Bjorn Wolf de Diepte in. Stevige bodem nodig? Woknoedels, tossies, Stokbrookjes, Kebab, Friet, hotdogs en rap zijn verkrijgbaar in de food area. Die muzikaal gehost worden door het concept Floor Fillers. Van 5 tot 8 hoor je hier de lekkerste disco classics gedraaid worden door Dekkie en Silverius. Snoepen kan op het auto van onze kermis waar poffertjes, wafels, suikerspinnen te krijgen zijn. Als het maar goed gaat in de zweefmolen. Culinair snacken gebeurt in de picknickweide, gelegen tussen de kermis en de food area. Goed gevulde picknickmanden zijn vooraf te bestellen voor 28,50 en af te halen bij de food area. En daar kosten ze 35 euro. Een combiticket bedraagt 55 euro ...en er zijn nog enkele picknickmanden beschikbaar met een extra nieuwe cd. Tickets en picknickmanden bestel je via www.housequake.nl Even opfrissen doe je in de Jägermeister Experience... ...met de bioscoop en ijsbar waar je kunt genieten van een glaasje of buisje Jägermeister... ...of op het dekker bovenop. Naast de ijskoude aanwezigheid van Jägermeister is ook de Kiyan merk Sousa... ...en de Margarita Mix aanwezig op het festival. De hier is een verfrissende Mexicaanse cocktail met control, limoensap en een fruitige blanco tequila. Is een klassieker die erbij hoort bij de zomerse zweren. Ja, en er is ook nog een loungehoek aanwezig waar je lekker kunt chillen en uh, genieten van je cocktail met allemaal strandbedjes. Oké, okay, nou zullen we dan nog eventjes de timetable erbij uh, pakken? Dat klopt. Ja, doe jij hem? Doe ik hem? Doe jij maar. Doe ik hem? Nou ja, van, op de waterstage van 1 tot 2 heb je correct van buren. Van 2 tot 3. Crew Fanatics. om 3 uur tot half 5. You're delicious. Ja, en dan om half 5 tot 6 uur. Beggy Begovic. En uh, de, het wachten wordt beloond natuurlijk. 6 uur tot 11 uur avonds. Housequake. Nou, nog even de smaakstof area. Bjorn Wolf is van half 3 tot half 4. Uh, dan hebben we Timo Romme gevolgd door René Ames. Kabaloen, lieve en Warm Fellow. Nou ja, de food area. Nou ja, denk je eens is gewoon van 5 tot 8. Nou ik zeg, dit is een soort tweede mystery land aan het worden. Met uh, het hele gebeuren. Zo'n soort festivalterrein. Ja, ja, niet dan? Uh, ja, dus wel één podium waar je dan echt voorheen wil komen. Want die andere twee podiums, ja, met alle respect hoor, maar het zegt me allemaal niks. Ja, en uh, ja, uh, het ruime aanbod aan eten, dat vind ik zeker wel een pluspunt. Ja, tuurlijk. Uh, het klinkt hartstikke leuk zo. Ik bedoel, zo. normaal gesproken heb je altijd standaard broodje-vigandel, broodje-kroket en een patatje. Wat ja. allemaal niet tevreden is. En die heb je toch behoorlijk wat keuze. En dan doet me dan een beetje meer denken aan bevrijdingspop. Ja, nou, kan ook. Ben benieuwd. Maar dan toe... de dance-editie. Ja, ben ook heel benieuwd hoe uh, hier de prijzen samenhangen. Nou, nou ja. dat zal best wel duur zijn, want tegenwoordig uh, is dat ook vooral wel een beetje gelijkmatig uh, geprijsd. Dat is zo. Maar ja, aan de andere kant, als ik kijk een picknickmand uh, voor 35 euro met een cd'tje erbij. Nou, uh, toch helemaal leuk. Ja, je gaat toch een dagje uit. Uh, dan. Ja, als die zeden erin zit, dan is het inderdaad. Uh, ja, ik weet niet wat erin zit. Kijk, uh, zitten er drie broodjes in, dan denk je ook what the fuck is dit? Ja, misschien drie witte cadeetjes. Nee. Het zal wel allemaal goed verzorgd zijn, uh, houdskweekkennende. Dus. Maar ik ja, zeg... aan de andere kant, als ik naar een festival ga, heb ik niet zin om te picknicken. Nou ja. Ieder, ieder soort uh, die gaat erheen. Ik weet in ieder geval van de Housequake feestjes waar wij hier zijn geweest bij uh, Bloom, uh, BLM 9. Die zijn me altijd bevallen. Die zijn we altijd zeer goed. Dat was is tot al twee jaar geleden. Dat was echt goed. Ja hoor, gewoon gezellige mensen, gezellige knallen. muziek en gewoon knallen. En ja, de Housequake CDs, ze blijven goed. Nou ja, wat ook goed is, Dennis Ver Hey hey, ja, vorige week we hadden de Crookers remix. Nou, Dat is beter. Heel veel mailtjes over gehad. En ik zei ook al, ja, alle releases, ja, die, die zijn vet ervan. Nou ja. Vandalism Remix! Hey hey, dit is She It. Ik ben DJ JK en tegen hem over mij, DJ Ten now my life's upside down. And I heard you say head straight and sound and they've told me that just an ordinary En dan zit je eventjes voor te luisteren Joey. En dan is zomaar eventjes uh, de muziek afgelopen. Dennis Ferrer hey hey in de Vandalism remix. Maar ja, dat maakt niet uit. We gaan gauw door met Riverdance Festival. Nog een week te gaan en dan is de 11e editie van Riverdance Festival een feit. In het pinkste weekend op zaterdag 22 mei staat het festival volledig in het teken van de Bermuda Triangle. De drie hoofdrolspelers van de mysterieuze vormen, de stages op het festival. Het laatste nieuws van de timetable. De Riverdance Anthem 2010 is geproduceerd door IMM en Umet Oskan en krijgt release onder een nieuwe projectnaam SoundChapers. De Anthem is inmiddels getekend bij Spinning Records en zal over enkele weken worden uitgebracht. Het Anthem verschijnt als eerste op de Riverdance compilatie CD. Deze CD ligt vanaf 24 mei in de winkels en is op het festival als eerste gelimiteerd verkrijgbaar voor slechts 10 euro. Maak er een riverdance weekend van en overnacht in de naastgelegen camping Charlotte Park de Kroon. Zo strompel je van loopafstand naar je tent en zo kan je er weer genieten van het festival. Deze camping biedt ruimte voor een eigen tent of caravan. Er zijn voldoende sanitaire voorzieningen en heeft zelfs een eigen café. Tevens kan er voor een lekker ontbijt gezorgd worden. Speciaal voor de riverdance is er een kortingsactie samengesteld. Je betaalt 5 euro of 4 euro per plaats per nacht. Kijk hoe je moet reserveren op chaletparkdekroon.nl of via www.riverdancefestival.nl. Ook dit jaar is het op het terrein weer gemakkelijk te bereiken met de bus. De hele dag zullen er pendelbussen op en neer rijden tussen Utrecht Centraal en het festivalterrein. Met de pendelbus ben je met 15 minuten op het festivalterrein. De VIP tickets zijn al enkele weken uitverkocht. De reguliere tickets zijn verkrijgbaar via www.riverdancefestival.nl of je haalt ze gewoon bij de Primera winkels. De kaartjes kosten 30 euro en het festival was vorig jaar op de dag uitverkocht. Dus is een waarschuwing, wees op tijd. Nou, de line-up. De Miami stage, waaronder Vado González, Bingo Players, Afrojack, Quintino, Hartwell en de Soundshapers. Dan hebben we nog twee andere stages met een aantal trends-dj's, waaronder Jojo Miller, Umet Oscan, Renny Katana, Sean, Mike S... En uh, ja, dat was wel een ja, beetje... Ja, Jochen Miller ook nog niet te vergeten. En hey, die ook genoemd. Oh ja, sorry. Ik ben er even niet bij. Ik zit eventjes alvast te kijken. Want jij ja, komt net een uh, heel vet plaatje aan. De nieuwe Afrojack. Ja, ja nou, klopt. Of, of is, is het een nieuwe Afrojack? Want uh, vorige nou, week uh, heeft Dennis Kwakkie uh, uh, gedraaid. We ja. hebben Escape gehoord. Ik heb hem al in de cent gehoord met Oud en Nieuw. Ja, maar ja... Zij kunnen wel draaien, maar als hij nog niet uit is. Dat klopt, wij gaan vanavond zeker gaan ze uittesten voor het eerst. Wij gaan hem hier gewoon bij het al eventjes draaien. Avro Jack en Bobby Burns, real high. Ik hoop dat je zometeen ook wordt van de Partyguide. Want ja, wordt het wat uh, dit weekend, uh, Joey? Nou, op Bloemendaal zijn wel een aantal leuke feestjes, maar dat... meer komt snel. Dat dacht ik ook. We staan bijna op 10 voor 10. En dat kan maar één ding betekenen. Jawel. De Partyguide. Joey, kom er maar in. Wat gaan we dit weekend doen? En we trappen af met Zandvoort. Met de Republiek. En echt voorraden ah, ah, ja, voor Bloemendaal, toch? Nou, het is alleen nog aan Zandvoort. Ja, het is Bloemendaal, maar ja. We, tekenen, we nemen heel Bloemendaal over. Oké, okay, ga jij moeilijk <laughs> doen? Ga ik verder met de Partyguide? De Republiek feestje vanaf 5 uur. Dan gaan we door naar Amsterdam op het Rembrandtsplein Framebusters Van 11 of 5 te rijden Raimundo, Michael Mendoza en MC Fika Kova. Dan gaan we door naar de Panama met het feest Lovely. Met de lijn op Roog, Rio Styles, Beggy Begovic, Michael Mendoza en Jeroenski. Dan de strandfeesten aankomende zondag waar we beginnen met Biscule Vroeger. Daar is Sunset. Daar is de line-up Miss Phoenix, Mick Dilano, Ruben Vitalis, Miss Melody, Erik van Kleef, Artento Tiffany en Marco V. Dan gaan we door naar Smaakstof Session bij BLM 9. Wie er komt rijden is DJ Meskils die er acht uur aan de slag gaat. En het laatste feestje bij Bloomingdale genaamd Musicology van 4 tot 12 met Sunny James en Ryan Marciano, Shermanology, Ricky Rivago, Miss Crown en One Too Many. En dat was de partyguide. Ja, dat was de partyguide. Voor dit weekend. Hey, hoe was uh, vorige week? Ben je nog uh, naar een feestje geweest? Op, oh uh, ja, we zijn naar uh, Belen, of wat zeg ik, uh, naar vroeger geweest. Naar uh, Sexy Motherfucker. Hoe was het? In het begin wel lekker gedraaid. En uh, in de tent was het warm, was ze hadden een verwarming. Dat is een verwarming. Ja, zo'n zo soort uh, airco-kanon, maar dan met warme lucht. Dus dat was super. Het was niet zo druk. En dat was hartstikke leuk. Tot Vater González komt draaien. Die heeft de hele tent leeg gedraaid. Nou, het was wel niet druk, maar toen zijn wij weggegaan, ja. Okay, hoezo, uh... Ja, die man die draait gewoon alles, wat hij maar kan bedenken. Alle soorten dingen, bananen, kokosnoten, wat hij maar wilt uh, draaien, dat maakt me niet uit. Uh, maar ja, het klonk gewoon niet lekker, het was gewoon stom. Het liep gewoon niet. Ja, en zonder vette namen. Nicky Romero de Afro, dat was hard wel, dus ze allemaal komen. En omdat die vorige keer zo vroeg waren, ja? zijn we ook wat eerder gekomen. En die komen weer vroeg, maar die komen dus laat op de avond. Nou ja, Fato Gonzalez had ons meer dermate verpest dat we niet uh, zijn gebleven. Zijn we even een Expoorstar geweest waar het uitverkocht zou zijn? Maar uh, dat was ook niet druk. Niet druk? Maar er was helemaal geen sfeer in die tent. Dus na een half uur zijn we er ook weggegaan en dan naar huis. Jammer, jammer, jammer weer. Gemiste kansen dus. En uh, hoe was het nog bij Bloomingdale? Heb je dat nog gezien? Ja, Bloomingdale, Expoorstar. Over Expoorstar. Ja. ja, want er zouden 4000 kaarten uiteindelijk. hoorde ik van mensen dat er maar 1000 uh, kaarten waren verkocht. Nou ja, nog een hoop. Voor zo'n strand. Hè? Ja, maar ik, ik vond het niet echt sfeer of zo. Dus uh, zijn we ook, uh, ja. Oké. Okay. Helaas, helaas. Ja, we hebben nou zin gehad bij vroeger. Ja, toch fouten opkomen. Dat was echt uh... een dooddoener. Nou ja, wie ah. weet. Deze week nieuwe ronde, nieuwe Die kansen. terugkomen. Ik ga zelf even, morgen eventjes kijken bij de Republiek. Altijd gezellig. Nou ja, wat de rest gaat doen. We horen het volgende week natuurlijk. Chocolate Puma. Hij heeft ook een hele nieuwe vette plaat. Samen met Colonel Red. Back home. Je hoort hem meer bij See het zometeen. Na de klok van tien. Eén uur lang. Nonsop op in de mix. Zandvoort Stras DJ die ons hier Kijk of hij dit weekend nog leuke mashups heeft gemaakt Of hele spannende promos bij zich heeft Je gaat het meemaken hier bij Ziet Op jouw CFM Zandvoort En denk je, hé, hey, nu het programma maar tot 11 uur Nee, vanaf 11 uur It's me, DJ JK Tot 12 uur, nonstop in de mix Kortom, lekker blijven luisteren Duim die stoelen maar aan de kant. Want dit is CFM. Met jouw grootste dansvloer. Dit is CFM. Yeah. yeah!